Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen gratis testen en mondkapjes voor mensen met weinig geld. De overheid gaat vanaf half februari 10 miljoen testen en 10 miljoen mondkapjes verdelen over gemeentes in Nederland. En volgende week moet duidelijk worden wanneer en hoe mensen ze kunnen krijgen. Europese medicijncontroleurs hebben een coronapil van Pfizer goedgekeurd... De pil is bedoeld voor mensen die net corona hebben en kwetsbaar zijn. Door die pil te nemen word je minder ernstig ziek door het virus. Maar heel veel informatie hebben we nog niet over de pil, zegt deze longarts. We kunnen nog niet zo heel goed alle ins en outs van die studies beoordelen. Er komt nog iets bij, namelijk dat die pil alleen maar is onderzocht in het tijdperk voor Omicron. Oftewel we weten niet precies hoe die pil het nou precies gaat doen bij patiënten met een omicron infectie. Of artsen het middel ook op korte termijn voor patiënten zullen inzetten is onduidelijk. Er gaan weer steeds meer mensen op pad met hun backpack. Nu veel landen hun grenzen opengooien en de maatregelen versoepelen, trekt het toerisme aan. En daardoor zien reisorganisaties het aantal Nederlandse backpackers de laatste maanden flink toenemen. Vooral landen in Midden- en Zuid-Amerika zijn populair. En lang leek het erop dat carnaval dit jaar niet door zou gaan. Veel carnavalsverenigingen hadden de voorbereidingen stopgezet. Maar dankzij de versoepelingen is er toch weer een lichtpuntje. Verslaggever Harro Brouwer sprak met iemand van een carnavalsvereniging in Grave in Brabant. Menno kijkt even op zijn telefoon. Gaat carnaval in Brabant toch door? Overleg tussen kabinet, burgemeesters en verenigingen. En waar lees je dat? Brabants Dagblad. Maar dat impliceert dat er nog mogelijkheden zijn. Ja. Ja. Dat impliceert het wel, maar de vraag is natuurlijk... Ik, je, je hebt ook voorbereidingstijd nodig en dat is voor ons nu al zeker al te kort. Dus dan gaan we zo niet halen. Wat er wel of niet gaat gebeuren in Graven is dus nog even de vraag. Het weer, het is droog, het gaat ook minder waaien vannacht. Morgen eerst zonnig, later bewolkt en wat regen en een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en Zoetenwouderijndijk 12 kilometer file. De verdraging is daar ruim een kwartier door een auto met pech. De linkerrijstok is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Het mysterie van Francis Alban Blake gaat gewoon nog steeds door. More is not the answer. Ik staat al een tijdje in de speellijst als het gaat om uh, alternative FM. Maar ook voor 3 voor 12 noord het vloedgolf, want dat is het toevallig vandaag... En daarom zit Kirina er ook. Ja, hallo. Nou, hallo. Uh, want uh, ondanks dat, uh, dat we net weer een beetje uit een lockdown zijn gekomen, stroomt de muziek binnen, want uh, ik hoorde je al, uh, er komt wat aan, hè? heb ik begrepen. Het is bijna niet bij te houden. Nee, wat, uh, wat kan je daar al een beetje over melden? Van uh, nieuwe releases die we misschien nog voor onze kiezen gaan krijgen bij 3 voor 12. Nou ja, ja, ja, een beetje moeilijk te zeggen. Want het is nog allemaal een beetje um, geheim. Maar, geheim? Uh, ja, Oké, okay. <laughs> nou dan moeten we er een beetje voorzichtig mee zijn. Maar ik weet er komen zomaar... goede dingen aan. Ja, dat, uh, uh, dat, dat weet ik wel. Ik, uh, ik ja. weet sowieso dat er een, een nieuwe single van Penthouse komt. Die ja. zit ook uh, met een oude single. Zitten ze dus er wederom weer in. Dus ja. uh, Ik weet dat... Uh, Roman, die mogen we vandaag al draaien. Dus dat, uh, en, en die komt morgen uh, komt die ook online. Bij uh, 3 voor 12. Want... Mm -hmm. Uh, er is een uh, nieuwe single. en uh, Die heet Edge of Dream. Edge of a Dream. En ik weet ook dat Charlotte bezig is... met, uh, met nieuw materiaal. Dat weet ik ook. Oh, dus ja, het, het, het zijn... Uh, de, ja, er zit... Jij durft meer te zeggen dan ik. Uh. Ja, ja, ja, ja maar, maar, maar, maar dat melden ze allemaal zelf... op uh, de, so de, de socials. Ja, hè? Dus, dat is zeker waar. En als ja, je het ja, op de ja. socials zet... Uh, uh, net als uh, bijvoorbeeld Van Melle, dat is een nieuwsbrief... Ja. Hij meldt het, dus dan uh, kun je het uh, noemen in, in dit geval. Uh, maar er zit ook vrij recent uh, materiaal in. Bijvoorbeeld, uh, dat zag ik van de week ook voorbij komen. Die zit straks in twee uur. De nieuwe mm -hmm. single van Pom. Ja, die hebben het goed gedaan op Noorderslag, hè? Ja, nou ja, dat heb ik niet helemaal meegekregen. Maar uh, de online uh, versie hebben ze de weer. De online gedaan. versie, ja. Ik ja. heb ook niet uh, heel veel gekeken, als ik eerlijk moet zijn. Het is toch een beetje afleidend. Ja. Maar. Uh, ja Ze stonden op nummer 1 volgens mij op de 3 voor 12 landelijk lijst. En een oor heeft ze genoemd als uh, ah, goede schiet, show. Ja, dus. dat schiet op. Dan, ja. uh, dan, dan ben je al een Dan uh, heb je de twee grote in ook van met je dat mee. Heb, Dan heb je al inderdaad wel wat, uh, wat te pakken uh, ja. in dat opzicht. Uh, ik weet nog dat ze... Mm, denk... Vorig jaar? Nee, twee jaar terug... hebben ze het nog meegedaan aan de Rob wordt. Oh, ja. Ja, het, uh, ja, Toen moest nog iedereen van pom... eigenlijk nog... Uh, wij, nee, wij zaten ja. op een gegeven moment ook tijdens de pauze... pom, pom, pom, pom. Jij weet nog, dat een keer. Dat deden <laughs> we dan. en Zeker... Uh, pa, P.P. Fischer, de, ja. de spreekstalmeester van, uh, van drop down die deed dat dan uh, zo'n beetje. Dus dat was een beetje een plaagraadje. Maar uh, ja. ik weet wel dat, uh, dat de band behoorlijk aan, het, uh, aan de weg aan het timmeren is. Wie dat ook ja. doen, maar dat is alweer wel uit... Uh, dat is Three point point Ik heb ook toch ja. weer even twee ja. uh, toffe singles uit, uh, eruit gegooid. En ik lees ook... krijg ik een bericht van Panda Noir. Die komen ook met... Oh. Uh, met ja, ook dat. Dus... Hebben ze ook op de socials gemeld. Dus ja, uh, het uh, houdt maar niet op. We wat, houden wat het niet bij. Nee, we houden het niet bij. Uh, wat <laughs> ik wel weet is uh, dat uh, volgende week er een nieuwe single aan uh, zit te komen... van uh, een dame die country maakt. Ja. Weet jij dan ook wie, over wie ik het heb? Sylvia. Ja, heel goed. Sylvia, Sylvia M.E. is dit. Uh, dit is nog uh, de, de single die ze als laatste volgens mij heeft uitgebracht. Dat is Identity. be without this voice of mine who would I be without a melody and a rhyme Mensen redden, oorlogen stoppen. Iedereen liefhebben, iedereen helpen. Als ik voor één dag iemand anders was, als ik voor één dag iemand anders was. Zijn er niet te vluchten, vakrelaties en alles waar ik weg van ren. Escalatie, waarom vind ik alles eng? Geen zin meer dat alles zo moeilijk moet. Doe wat ik moet doen, wil doen wat goed voelt. Dus als ik één dag had waar ik het alles kon doen, zou ik dat doen? Ze doen wat goed voelt. Geen zin meer dat alles zo moeilijk moet. Doe wat ik moet doen, Wat doen wat goed voelt. Dus als ik één dag had waar ik het alles kon doen, zou ik dat doen? Wil doen wat goed voelt. Do what good feels. Do what good feels. Do what good feels. Do what good feels. Well, do Dat met één dag. Uh, vind ik trouwens al een heel grappig uh, ja. liedje. Ja. Ja, uh, maar hij is hier ook uh, vorig jaar geweest, in augustus. Dat was dus, uh, met uh, mijn vriend David Molenburg. Ja, die was toen ook uh, hier uh, te gast. Uh, die komt één keer in het jaar. Dat zal wel weer erop uitdraaien dat we dat de eerste donderdag van augustus gaan doen. Duurt nog wel eventjes voordat ja, het zover ja, ja, ja. is. Maar uh, toen hadden we Kasper over de grond. Uh, en uh, toen heeft hij ook dit soort nummers uh, gespeeld. Ja, uh. ja goede artiest. Ik kwam ja. laatst tegen in de boulderhal. In de? Bolderhal, Boulderhal. Waar is ja. dat? Uh, is dat ook weer iets uh, nieuws? Boulderen is een soort vorm van klimmen. Oh. Zonder zekering. Heel gevaarlijk wat dat gaat. Um, uh, zijn er straks nog, ook nog dingen te melden? Uh, uh, website gerelateerd die eraan uh, zitten komen. En interessant uh, om te vernoemen in deze drie voor twaalf vrienden. Nou, er komt natuurlijk altijd nieuwe muziek aan. Maar we hebben ook een interview gedaan... met Don Melody Club. Die komt binnenkort online. Ah. Een collega heeft een interview gedaan met Pom. Die gaan maar straks draaien. Dus, hadden, uh, de lokaal draait... afspeellijst. Die ja, brengen we steeds bij. Ja, dat, dat, dat had ik gezien. Ja, en uh, ik uh, had je bijna op het verkeerde been gezet... maar eigenlijk ben ik, uh, ben ik op het verkeerde been gezet. Uh, want ik, uh, maar goed, dan dat, dat komen we zo. En, uh, want je halen het al aan. En, uh, er is trouwens nog iets wat, wat we bij, de, bij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf... en daar hebben we ook uh, volgens mij uh, bij Alteur de aandacht aan uh, besteed. Mm -hmm. En dat is uh, Mountaineer. Die komt straks uh, telefonisch ja. in de uitzending. Dus die gaan we zo direct uh, spreken. Um, eerst voordat we... want ik ga even een aantal dingen even omdraaien... want anders uh, kom ik uh, straks in de grote problemen met, uh, met alles en nog wat. Want ik moet uh, een aantal dingen er nu naar voren halen. Want uh, dat heeft alles uh, met, uh, met Marcel... die straks uh, telefonisch in de uitzending uh, komt. Uh, Nevin, die heeft uh, het nieuwe materiaal uitgebracht. Uh, oh, ja? Jazeker. Uh, dat is uh, Don't You Want Me van The Human League... Okay, ja, maar aangezien wij uh, van Alternative VM. Er zit toch een beetje ook een link met de Alternative VM: dat we zeggen: van ja, leuk, maar uh -huh. de, wij zijn niet van de covers. Uh, nee. Maar omdat uh, Nevin toch, naar mijn idee, gewoon hele goede muziek uh, draait. Vestigen we wel de aandacht dat het er is, maar we draaien toch lekker origineel materiaal van haarzelf. Ja, ja, ja. ja. Want, uh, want uh, ze, uh, ze maakt heel goede muziek, vind ik eerlijk gezegd. Uh, dit is waar het eigenlijk allemaal mee begonnen is: Non-Existent Springs. I'm uh. She made City lights to take me home. Release me from the ground that pulls me down. The tables have turned. Dat was Melle en Melle die komt uh, met uh, nieuw materiaal. Heb ik ja, begrepen? Zeker. Um, um, wat ik uh, wel uh, zag is dat hij behoorlijk uh, ook op de raden van de landelijke platformen al uh, ja, hij gaat te ook zien hard. is. Ja, ja, zeker. Uh, en we hebben hem. Uh, hij, is heel, ja, hij, is hij is hier ook geweest uh, bij, uh, bij ons in de Alternatieve FM uitzending. Want, maar dan praat ik over 2020 uh, zelfs al. Dus het dus al. Uh, hmm. En dat was nog voor de pandemie. Dus. Zo. Ja, ja. Ja. Uh, maar goed, het, uh, dat is al een tijdje terug. Uh, ja, zo dadelijk gaan we met uh, Marcel Hulst uh, praten. Mountaineer. Ja, Mountaineer. Uh, want vorige week kwam dat album uit... en daar hebben we nog een, uh, een stuk over uh, ja, gemeld. Ja, we hebben hem in de nieuwe muziek. Ja. En hij heeft binnenkort ook wat showtjes, als het goed is. Ja. Uh, hopen dat het doorgaat. Want ondanks dat we versoepelingen hebben... zegt nog niet dat we alles kunnen doen. Nee. Nee, Helaas. Um, dus ja. Het is uh, afwachten. Het is afwachten. Want, het is afwachten. want uh, ik, ik weet niet. Maar je had van de week uh, ook zitten kijken. Denk ik uh, links en rechts naar wat talkshows. En dat ik daar wat theatermakers zag. Ja, wat moeten ja. we daar nou mee? Ik en, sprak laatst nog met Podium Mozaïek. Die zeggen ja, zo'n theaterproductie. Dat duurt gewoon maanden aan voorbereiding. En mm -hmm. dat, die maken ze met het geld wat ze verdienen uit shows. Die ze ja. niet hebben kunnen doen. Nee. Dus het is echt niet zo simpel. Nee, uh, dat lijkt mij ook. Uh, ik weet een verhaal van twee weken terug van Ethan Huis. Uh, in, in ons programma. Dat hij vertelde: van ja, het is te danken dat ik nog. Uh, een subsidie uit het uh, Prins Bernhard Cultuurfonds. Uh, Want anders had ik mijn faillissement wel uh, op uh, ja, kunnen tekenen. Ja, ja. Dus. Uh, het, het geeft dus eigenlijk aan uh, hoe beroerd het uh, een beetje gesteld is. En dat. Uh, ja, ja ik, ik, ik zit met lichte ironie en een beetje ook bijna haast, sarcastisch en cynisch blik zit ik een beetje te kijken naar wat Mark Rutte afgelopen dinsdag over die persconferentie Nederland heeft jullie gemist. Ja, dat denk ik ook, maar dat zal nog wel even duren denk ik. dat was echt pijnlijk. Ja, dat is een beetje pijnlijk in dat opzicht. Maar goed, laten we daar niet al te veel over uitweiden. Nee, kan weer niet even We hadden net dus mellen met Run Run. Daarvoor Nevin met Non-Existent Springs. Als het goed is, komt er nog ergens een EP uit. Uh, die heeft ze nog niet officieel aangekondigd, maar ik weet dat ze er wel mee bezig is, dus uh, dat, dat gaat nog wel gebeuren. Um, laten we eerst uh, deze nog uh, doen, want dan uh, hebben we tijd om Marcel in de loop van dit nummer wat uh, terug te vinden is op het album Lewis and Clark, Ohio, want dat is namelijk een van de eerste singles van dat album. Ohio, mountaineer! Try to catch the breeze Did you try to break the window Are you at ease with yourself While taking off To realign the winds To wake up The road You wanted to leave the party and to escape this world of stone. Amerikaanse landschap trekt aan je voorbij als je dit nummer hoort. Hè? Dat denk ik ook. Als je, of, of zie ik dat verkeerd? Uh, ja, ja, bijna alsof je op vakantie bent. Ja, ja, ja, als je nu wat hoort op de achtergrond... dan is dat mijn app die een beetje de keer begint te gaan. en Ik moet hem eigenlijk uitzetten. En we worden weer wakker. Ja, goed. Um, want uh, we hebben hem ook aan de telefoon. Uh, de man achter Mountaineer Marcel Hulst. Goedenavond. Ja, goedenavond Jaap, goedenavond Krina. Ja, want uh, we hebben er uh, onder de, de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf hebben we er uh, vorige week nog iets over gezegd. Ja. Ja. Klopt. V vind je dat uh, even fijn <laughs> dat, we dat, uh, dat we dat gedaan hebben of niet? Ja, zeker, Alle aandacht is goed, toch? Ja. Hoe eens zij het al? Zelfs negatieve aandacht is goed. Ja, ja, ja. Het is dan zoiets van ze kunnen wel beter over je fiets kletsen. Nou ja, goed. Dat ja, soort ja. zoiets. Dat was niet negatief. Al Annie B. dat nog vindt. Laten, uh, laten we het daar maar niet over hebben. Nee. Uh, daar hebben we het op de morgen al een hele tijd over gehad. Maar goed. Uh, even over het album. Want uh, sinds vorige week uh, hebben we hem, uh, kunnen we hem eindelijk uh, beluisteren. Ja, ja, ja, ja, is te gek. Uh, jaren uh, gewerkt en, en we, zeiden, we zijn nu aan het repeteren. Huh? Dus we zeiden al van jeetje mina, het is anderhalf jaar geleden dat we dit gespeeld hebben. Uh -huh. En uh, dus nu ineens is het daar allemaal en kunnen we er niks meer aan veranderen. En dat is gewoon uh, ontzettend leuk en spannend en uh, nou ja, uh, alles wat daarbij komt kijken. Ja. Je krijgt krijg reacties, mensen horen het nu voor het eerst, terwijl je het zelf al een behoorlijke tijd kent en... En wat zijn die op, op, Ja, dat zijn natuurlijk allemaal uh, wel vrij fijn. Ik denk niet dat mensen snel zouden zeggen... ...hé, hey, ik wil even zeggen dat ik het uh, niks vind. <laughs> maar um, ik, ik merk wel dat veel mensen zeggen van... ...hé, hey, dit is uh, weer een, een stapje, een stapje verder. Ja. En uh, we hebben de lat natuurlijk ook wat hoger gelegd... ...om met uh, bepaalde mensen te werken. En, en Frans Hagenaas die wilde meedoen van Excelsior. Hm? En um, dat vonden we allemaal ook natuurlijk heel spannend en te gek. Dus uh, we hebben wel het idee dat we echt een stapje gezet hebben. Ja, en, die, en die plaat was ja. voor jullie ook echt een ontdekkingsreis. Bedoel, bedoel je dat hiermee? Ja, ook. Het was, een, het was misschien wel een iets te ambitieus project. Ik had iets van op een gegeven moment 19 nummers liggen in 2017, 18 al. En toen dacht ik, jeetje, wat, wat ga ik nu opnemen? En op een gegeven moment dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga alles opnemen. Ik ga die gewoon... Twee jaar aan werken nog. Ik ga dit allemaal proberen uh, op platen zetten. Uh, kant A, kant B, C, D. Twee platen, hoppakee. Alles gaat er gewoon uit nu. En dit wordt, um, dit wordt gewoon een ontdekkingsreis. Dit wordt Lewis Clark. Uh, dat thema Amerika, dat zit altijd in mijn hoofd. Mm -hmm. En toen, um, ja, toen, toen had ik op een gegeven moment de studio geboekt. Voor de eerste zes. En toen uh, kwam corona. En nou ja. The rest is history. Ja. Dus toen duurde het allemaal wat langer. Ja. Dus, dus komt er dan dus meer? Of heb je eigenlijk heel veel darlings uh, gekild? Ik heb uh, vijf darlings uiteindelijk moeten killen. Althans twee die vielen vrij snel af. En toen dacht ik, nou oké, okay, dit, uh, dit wordt het niet. En op de mengtafel hebben we nog twee liedjes... Uh, er afgegooid waarvan Frans Hagenaars zei mm -hmm. van hé, hey, ik zou deze niet op de plaats gaan zetten. Nou ja, oh, ja. daar ga ik dan toch naar luisteren en ja. hij had ook wel gelijk, dus uh, prima weet je, dan eerste avond slaap je kut en dan de volgende ja. dag denk je, oh maar ik heb er nog uh, 15. Ja. Hm. En, uh, en, nu, uh, en nu gaan we live? Ja, ja precies, zo bie uh, zo gaan die dingen. Mm. Ja, je noemde net ook Frans Hagenaars, dat is een wel bekende naam in de muziekwereld. Je ja. zegt het ook al, Excelsior, daar, daar heeft hij mee te maken. Wat brengt hij in bij jou in dat, op, in dat opzicht, in het totale plaatje, in het totale proces? Nou, ik, toen ik uh, in 1996 voor het eerst zijn platen hoorde, toen dacht ik als ik ooit groot ben later, dan... Wil ik hem, uh, dat zou het toch geweldig zijn als hij mijn liedjes mm -hmm. uh, gewoon gaat mixen en mij gaat vertellen: hé, hey, doe dit even zo, doe dit even zo, zodat ja. mijn liedjes een Frans Hagenaars sausje krijgen? Ja, ja, ja. En ik heb echt jaren gedacht: hoe zou het nou zijn dat hij naar mijn liedjes gaat luisteren en zegt: hé, hey, dit zetten we even naar links en dit naar rechts en die gooien we eruit en dat ga ik wat harder zetten. Hoe, hoe gaat dat in hemelsnaam klinken? En, ja. Um, dat, dat gebeurde ook. En soms had ik een liedje waarvan ik dacht... ja, het is een mooi liedje, Man Made War bijvoorbeeld... maar ik, ik, ik hoorde hem nog maar niet. Ja, en dan zet hij achter die mengtafel... en dan gooit hij de tamboerijn wat harder... en dan gooit hij er wat spullen uit... en dan zet hij wat zachter. En dan gaat er schrik mee om het lijf. En dan denk ik, oh nee, wat doet hij nu? En dit moet, er, dit moet erin blijven en dat moet erin blijven. En dan zegt hij, dat er allemaal uit. En dan gooit hij dat eruit. En dan zet hij alles gewoon aan... en dan zit je te luisteren en dan denk je... Ja, dit is wat ik bedoelde. Ja. Uh, uh, dat is wel duidelijk ook merkbaar op, uh, op dit album. Ja, hij heeft een aantal uh, kleine ingrepen gedaan. Later dacht ik zelf van... Hé, is het nou is het zo simpel? Uh -huh. Zo kan ik het ook. Uh -huh. je, moet, je moet het wel horen. Kijk, uh -huh. je, er zit een aantal keer een tamboerijn bijvoorbeeld in... die gewoon best wel hard staat... met een bak galm erop. Uh -huh. Ja, dat, dat, dat doet hij dan. Dan zet hij hem gewoon... Uh, 3 dB harder, hij gooit er wat galm op, uh -huh. hij draait de rest eruit uh -huh. en dan heb je een bak sfeer. En dan ja. zit je in Amerika in de 60s en dan droom je weg en dan denk je: hé, ik heb 10 uh -huh. dingen opgenomen, uh -huh. hij gooit er 9 uit, ik, ik krijg een hartaanval, uh -huh. maar hij heeft wel gelijk. Ja. Uh, want dat, dat zeg ik ook: hè. het is alsof je in het Amerikaanse landschap ook rondrijdt uh, als we naar, naar jouw muziek zitten luisteren, zeker op dit album. Ja, dat vind ik fijn. Dat vind ik een uh, compliment. En, mm. en ik denk dat je dan ook een beetje zo naast me zit als ik, als ik door mijn Amerika rijd. Mm. Want ja, dat was wel een beetje uh, de sfeer waar ik ook in, in, in denk en in droom. Ja. Kijk je ook op dit moment uh, naar Amerika en zeker uh, naar de actualiteit als het uh, gaat om wat ze daar uh, nu allemaal aan het doen zijn en ook... Ja, uh, buitenlandpolitiek, want ik bedoel, uh, het is iedere natuurlijk wel, uh, wel even heel actueel wat er uh, in de Verenigde Staten ja. allemaal gebeurt, hè? Ja, het is, kijk, Amerika's in die zin altijd actueel. Ik kijk er iedere dag naar, soms uh, met een traan en soms met een lach en soms met... met dat ik denk, ja, wauw, en soms denk ik, ach, jeetje, jongens, jongens. Het, het, het is alles bij elkaar en ja, ik... ik ik begrijp ze alleen zo vaak zo goed of zo. Ik hm. snap vaak zo goed waar het vandaan komt. En als ik naar heel veel andere landen kijk... dan denk ik vaak... Ik begrijp, ik begrijp het niet. Ik voel me daar gewoon zo enorm thuis. En hm. ik snap die gekte en ik snap hoe gek ze zijn. Dat die, die, die kant zie ik natuurlijk ook. Maar ja, toen ik daar voor het eerst in 2005... uit het vliegtuig stapte en daar gewoon was... Ik had, ik had werkelijk qua het idee dat ik gewoon thuis kwam voor hm. het eerst. Dat ik dacht van, hé, hey, maar wacht eens even... Ik ben hier op vakantie. Ik, ben, ik, ik, ik, ik voel me gewoon prettig hier. En ja. Ik, ja, ik werd kalm, ik werd rustig. En ik zat te genieten. En, en toen dacht ik, hé, hey, dit, dit is meer dan zomaar dat ik hier nu loop. Ik vind ja. het zo'n fascinerend land. Ik, uh, ik, ik raak er niet over uitgesproken. Ja, even als uh, afsluiter ook uh, van het uh, gesprek. Uh, want um, stad, je, je wilt nog uh, wel uh, de muziek onder de aandacht brengen... Met, uh, door middel van, uh, van een aantal optredens... Hoe ga je dat doen? Ja. ja, wij zijn daar net vanavond hebben we nog weer over gebeld... van hoe gaan we dat nu doen. Uh -huh. um, in die zin jammer dat Olga van de Nieuwe Anita net niet oppakte... want we gaan waarschijnlijk de 12 februari daar optreden over twee weken. Uh -huh. Uh -huh. Het is alleen allemaal zittend en uh, met een derde capaciteit. Dus uh, we gaan straks uh, heel lief aan de Nieuwe Anita vragen... van goh, wij komen heel graag... maar als het straks allemaal open mag dan komen we graag met uh, 200 man, zeg maar. Uh, dan trekken we hopelijk die tent vol. Mm -hmm. Want we willen, zouden ook graag gewoon weer het glas willen heffen... en, en dat, we, nou ja, dat de wereld weer een beetje open gaat... en dat we dat groots kunnen vieren. Mm -hmm. Want we mm -hmm. hebben heel veel mensen die uh, graag willen komen... en um, ja, met een derde capaciteit en zitplekken en om tien uur dicht... ja, dan is het feestje toch wat... nou ja, mm -hmm. dan is het gewoon een beetje, een beetje anders... En, en, en we willen gewoon graag uh, ja, een keer echt proberen alles achter ons te laten. En dat we echt even gewoon met z'n allen los mogen bier drinken en, en, en het glas heffen. En, en nou ja. hoor ik dan dat je allebei wilt doen? Of je wilt echt gewoon voor die... Liever niet uh, zittend, dan maar gewoon wachten. Liefst allebei, maar als er nog honderd bands op de hand staan daar die ook allemaal nog een plekje moeten krijgen, ja, ja dan snappen we dat dat niet kan. Nee, dus nee. Uh, we gaan dat vanavond hierna over vijf minuten als ik <laughs> ophang, dan, dan gaan we meteen even weer bellen. En zo we, we, gauw het duidelijk is, dan zetten we dat meteen op de site en op Facebook en nou ja. Helemaal goed. Wel zeker, morgen, morgen. Um, nog, nog één ding. Uh, ter afsluiting. Want dat heeft uh, te maken met de, single, die, uh, de nieuwe single. I'm impeached. Is dat uh, ja. ook een knipoog uh, naar de actualiteit? Was een, uh, dat was in 2018 een soort knipoog naar de actualiteit. Alleen. Uh, het, was niet een, het was meer een knipoog dan ook dat het daar echt over gaat voor mij. Want ik, ik, ik, uh, ik ben niet iemand die echt liedjes schrijft over bepaalde onderwerpen. Ik, ik zoek altijd bepaalde beelden op. Mm -hmm. En dit was best wel gek. Ik liep door Athene... zonder gitaar en uh, met de telefoon in mijn hand en ik hoorde het intro in mijn hoofd en ik begon het te zingen en ik dacht, oh, ik moet nu mijn telefoon pakken. En ik drukte op opnemen en ik liep al neuriend, liep ik door de stad dat hele liedje te zingen, inclusief akkoorden. Ja. En drie minuten later was het, ja, was het gewoon af. En toen dacht ik, hé, er komt gewoon een liedje in mijn hoofd in. En ik kwam thuis en ik pakte de gitaar ik speel hem, ik denk, ja, hij klopt, alle kat, ja, hij klopt gewoon, dit, dit, dit, oké, okay, weer één erbij. Heerlijk. En um, <laughs> ja, ook de tekst die zong ik geloof ik al van 90%. ik had geen idee waar het over ging. Ik zat gewoon dit allemaal zo te zingen. Ja. En dan schrijf ik het heel snel op, ik neurie het in en dan denk ik na nou, afloop, drie minuten later, waar kwam dat nou ineens vandaan? En ja, dan is er weer een liedje. Ah, Oké. Okay. Um, ja, we gaan hem uh, laten horen. Hier is uh, Mountaineer met uh, I'm Impeached. Op dit moment uh, de free player. Die houdt er op dit moment gewoon mee op. En dan wil je dus gewoon uh, heel graag iets. Uh, maar ik uh, krijg. Access Violation at Address in Module oh nee. Free Player. Ja, dat is, uh, dat, is, uh, dat is heel fijn. Dus ik uh, moet, uh, moet hem opnieuw opstarten. Uh, uh, ik ga wat, even wat anders uh, doen. Want uh, dit, dit is even uh, een nadel. Want uh, ik, ik haal Marcel terug. Ik hoor Ohio voor de tweede keer. Ja, dat, dat was dus niet de bedoeling. Um, dit wordt uh, even zo direct zeuren. Want uh, dan, moet ik, dan moet ik mijn hele playlist... moet ik dus nu weer bij elkaar uh, gaan rapen. Ja, dat, dat is, uh, dit is lachen. Um, nu moet ik eerst eventjes uh, iets anders uh, zien. Uh, dat is heel... bizar weer. Dat is de techniek die dan het boel lekker in de steek laat. Uh, I'm impeached, uh, want dat, daar gaat het om. Heb uh, het Play with free play. Ja, ja, Kirina. Ja, doet hij het? Oh. Ja, dan, dan <laughs> houdt uh, Van Donschot er in één keer mee op. En ja, die, die ja. zegt uh, van uh, grote dikke middelvinger, je doet het lekker zelf maar. Ja, uh, En dan, geliefd, dan, uh, ja. En dan, en dan uh, krijg je dus dit soort uh, flauwekul. Maar dit is hem dus. I'm in Beats van Mountaineer. I'm calling you to say what's on my mind. And this might be it. Don't worry about a thing, don't call me back Won't wait for what you say In orbit while looking back My thoughts ain't revolutionary Cause this might feel like Afraid of sunrise And one. Hey, druppels krijg je ervan als op een gegeven moment systemen in één keer uitvallen. Uh, ja, ja. en, en dan krijg je ook op een gegeven moment... Uh, oh ik voor de tweede keer. Ja, uh, dan, dan zit je te kijken. Hé, hey, ik krijg ook een melding bij blinden paniek. Blinde paniek, maar goed, het is uh, uiteindelijk allemaal goed gekomen. Charlotte hoorde je met Better When It's Dark. Daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen. Dat is een single die ze ergens, geloof ik, nog in 2020 heeft uitgebracht. Ja... Zolang gaat het als terug. En vorig jaar heeft ze ook nog twee singles uitgebracht. En er is goed nieuws, want er is nieuw materiaal onderweg. Dus, hey. dus uh, we, we krijgen weer het uh, nodige van Charlotte uh, te, uh, te horen. Uh, dus ja, dan moeten we ons weer gaan schrappen uh, zetten, denk ik. Ja. Uh, uh, uh, dan ga ik weer even de pet uh, van, uh, van het eigen toko hier weer even opzetten. Ja. Uh, want, uh, ja, maar uh, ze liften mooi mee. Want. Funky Jabber, dat is uh, de bandnaam. Uh, wie schuilen erachter Funky Jabber? Dat zijn Johan Bos en Louis Braam. Uh, Johan Bos die heeft al meerdere bands uh, gedaan in het uh, verleden. Want hij heeft een uh, lange muzikale geschiedenis. Uh, Louis Braam die ken ik uh, uit het uh, circuit van Drop Act Hij heeft uh, meegedaan... Uh, bij de band Right Rain die hebben we hier ook uh, nog wel eens uh, gehad in uh, 2014 hebben ze een demo ingestuurd om oh, ja. bij 3 voor 12 nee niet, niet die 3 voor 12 wat zit ik nou met de? Uh, 3FM? Die hadden toen een series request in Haarlem in 2014. Oh ja, daar ben ik nog geweest in ja, 2014. En die demo die hebben ze hier opgenomen. Ja. Dus het geluid uh, van die demo die kwam dus daar uh, voorbij. Dus, dat is een hele vreemde gewaarwording dat, dat je ergens bezig, bezig bent en dat je dan hoort: Hé, hey, dat lijkt uh, wel onze opname. En dat was dus ook onze opname. Ja, ja, ja. Um, maar deze Louis uh, Braam heeft dus uh, ja, samen met uh, Johan Braam uh, Funky Jabber. Uh, Opgericht en ze zijn begonnen. En dit is weer, weer iets heel aparts. Hier zit weer een reggae twist in. Oeh, ik hou van reggae. Ja, en uh, het staat ook op het uh, album Dreamtime. En het nummer dat heet I Know They're Not. En dat ga je horen tot aan het nieuws van 9 uur. The world is You hardly can find your way in this desert of concrete Where the kids have no place to play I try to change the things I see But it's a long way to go I have to work in silence I don't wanna lose, you know I'd like to see that the people all feel free I'd like to know where they really want to go. You think that everyone's the same, but I know they're not. You think that everyone's to blame, but I know they're not. You think that everyone's the same, but I know they're not. wants to play